Uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Festivals kregen vandaag meer dan niks, maar waarschijnlijk minder dan waar ze op hadden gehoopt. Eendaagse feesten kregen van demissionair premier Rutte te horen dat ze vanaf volgende week zaterdag weer los mogen. Maar wel met open tenten en een max van 750 bezoekers die alleen naar binnen mogen na een groen vinkje in de corona check app Dan geldt voor iedereen dat we dringend adviseren om je vijf dagen na afloop... Uh, uh, een zelftest te doen, omdat je toch met veel mensen bij elkaar bent geweest, uh, ook als je gevaccineerd bent. Een zelftest te doen, uh, vijf dagen na afloop, om te kijken of je onverhoopt het virus toch hebt uh, opgelopen. Ja, voor de meerdaagse festivals verandert er niets. Zeker tot 1 september mogen die niet doorgaan. De jongen die verdacht wordt van het doodsteken van Joshua van 15 in Rotterdam... blijft twee weken langer vastzitten. Joshua werd donderdag neergestoken in een park. De verdachte, ook een jongen van 15, meldde zich de dag erna op het bureau. Ze hadden waarschijnlijk al langer ruzie met elkaar. En de man die dit weekend werd neergeschoten in een bedrijfspand in Amsterdam is overleden. Volgens getuigen sprong hij tussen een ruzie. De politie heeft een verdachte op het oog. Die is nog niet opgepakt. En een hoop Nederlandse atleten gingen weer als een speer vandaag. Goud voor Sivan Hassan op de 5 kilometer. En finale plaatsen voor hordenloopster Femke Bol en 400 meter loper Lee Marvin Bonavazia. Hij plaatste zich als eerste Nederlander ooit voor die finale. En bedankte na afloop zo'n beetje iedereen die hij de afgelopen jaren is tegengekomen. Trainers, coaches, vrienden, vage kennissen en trainingsmaatjes. Hey, Ik love jullie man. Thanks, thanks. Thanks voor all the way Dank support. Dankjewel om in mij te geloven man. Ik doe dit gewoon om gewoon inspiratie te zijn voor alle alle kinderen. Gewoon dromen, dromen, dromen en het komt waar. Ik behoor dat het best acht van de wereld en we weten niet wat er gaat gaan gebeuren in de finale. Let's go. man, blijf dromen. Blijf dromen. En je bedankt allerlei anderen, je coaches en dat is natuurlijk terecht, maar hoe Ik was... bedank ook jullie. Want nee, jullie zijn geen lui Marvin. Ja, dat is niet gelukkig wel. De finale is trouwens donderdag. Met het weer nog af en toe zon. Vooral in het zuiden is er kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt vandaag een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg, alleen op de A7 op de afsluitdijk heb je in beide richtingen vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan zijn we hier bij het laatste uur van Rainbow Radio Zandvoort. En dat is een uur waarin van alles gebeurt, want uh, daar uh, draaien we door. En degene die doordraait, dat is Delis. Hi, Hey, dag Delis. <lacht> Welkom, hartstikke fijn dat je er bent. Ja, ik vind het uh, ook super tof. Ja, je, je hebt je haartooi of je, je kapsel, de coiffure heb je even afgezet. Want, uh, ja, klopt. Voor de mensen die het uh, kunnen zien... Uh... Ik heb mijn haar even afgegooid, want dat ding is zo hoog. Dus daar past die koptelefoon nooit op. <lacht> uh, dus uh, ik zit hier zoals ik er meestal niet uitzie als ik in drag ben. Maar we gaan er lekker voor. Als je het ziet, leuke show heb je. Je ziet me nooit zo, dus exclusief. Ja, prachtig. <lacht> nou, je ziet er beeldig uit. En uh, wat, wat, wat, wat heb je gedaan? Wat, wat hebben je vanochtend gezien bij de opening? Maar wat heb je daarna eigenlijk gedaan terwijl we het radio aan het maken waren? Klopt. Uh, ik heb lekker met alle andere ambassadeurs zoals jullie... lekker vanochtend de Pride geopend... Uh, het is een beetje een andere vijf jaar dan we voor ogen hadden, maar het is wel nog heel mooi warmhartig, vind ik. De sfeer is wel gezellig en mensen hebben er sowieso zin in, merk ik. Um, wat ik daarna heb gedaan, ik ben lekker naar Zin geweest en ik sta daar lekker de hele dag. Dus mocht je straks zin hebben in een drankje of een hapje, mij kan je vinden bij Zin in Amsterdam in uh, Zandvoort. Ja, in de, de, in de, in de Ja. Zin in Zandvoort. Nou ja, ja, hoe, zin in ja, precies. Fantastische aberratie, inderdaad. Mm -hmm. um, hey, en wat, wat heb je in gedachten? Want dit uur is uh, speciaal uh, voor jou. We geven zo direct de microfoon helemaal over aan je. Klopt. Um, ik heb twee interviews. Uh, eentje is met Justin Hermsen. Dat is de jeugdpreidambassadeur van Amsterdam. Een van de jeugdpreidambassadeurs moet ik zeggen. Want ze kiezen elk jaar een nieuwe. En dan heb ik het andere interview straks is met Hans Goes. Hij is een producent en een socialite uit Haarlem. En hij stoort zich echt op het gay gebeuren in Haarlem als het ware. Als er iets met LHBTQI in Haarlem is dan is Hans altijd wel van de partij uh, dus ik dacht om die stap naar Haarlem mooi te betrekken en Zandvoort erbij te hebben is het hem wel, kan hij dat heel goed uitleggen in deze show denk ik Prachtig, ja. Ja, wat even voor de luisteraars. We hebben je ooit eerder in de show gehad. Uh, natuurlijk in Rainbow Radio Zandvoort. Uh, en daarin stellen we altijd de vraag: wie ben je en hoe ben je verbonden aan de LHBT, de regenboogcommunity. Ja, Dat hadden wij gewoon besloten. He, vanaf ja. vandaag. We houden op met die lettersoep. Uh, <laughs> gewoon de regenboogcommunity, want daar valt iedereen onder. Um, je bent van oorsprong bij je Zandvoort, toch? Uh, ja, ja, ingebracht, zeg ik altijd. In, in Haarlem eruit geproefd, in de Maria Stichting... Mm -hmm. en uh, daarna gelijk naar Zandvoort gebracht. Zoals de meeste hier in Zandvoort zijn. Uh, als je echt een Zandvoorter Zandvoorter tegenwoordig van mijn leeftijd tegenkomt... dan is dat best zeldzaam. <laughs> uh, dus ja, wel in Zandvoort opgegroeid kom je ook echt vandaan. En uh, daarom vind ik het Pride hier ook zo belangrijk. Ja, ja. nou je ja. bent uh, echt eigenlijk vanaf uh, de eerste Pride ben je al gelijk boegbeeld... Letterlijk en figuurlijk. Ja, dat is wel een leuk verhaal voor de luisteraarsijs... want dat, dat, dat was wel vrij leuk gebeurd. Ik dacht eigenlijk dat het een grap was... want vijf jaar geleden werd het op 1 april aangekondigd. Dus ik had zoiets van... omdat ik ben opgegroeid met het stigma in Zandvoort... dat gay zijn, uh, bi zijn, lesbisch zijn, wat je ook bent... het was een beetje doodgebloed. In de jaren 80, 90 had je al die leuke tentjes... en in de jaren 2000 was er pff, niks. Dus um, ik kwam er nooit echt in aanraking mee... tot in mijn tienerjaren... Uh, dus toen ze het aankondigden had ik echt zoiets van, hè, dit klopt niet, dit is een grap. Dus ik en Roy spreken met elkaar, Roy een van de andere ambassadeurs, een week voordat de eerste prijs begint, zegt hij, heb je zin om te komen? Ik had zoiets van, maar is dit echt? Ja. <laughs> en hij is van, ja, het is een echt ding. Dus ik had zoiets van, tuurlijk, gezellig, vind ik leuk, hartstikke belangrijk ook. Dus ik ben er op die manier bijgekomen vanaf de eerste keer. Heel sporadisch is het gewoon gebeurd. Dus uh, dat is altijd wel leuk. En we zijn nu vijf jaar verder en we gaan gewoon nog... Voor de tien jaar, 15 jaar, zolang er spijt nodig is, gaat zandwoord hopelijk ook door. Ja, hm. prachtig. Ja. Je bent eigenlijk een uh, nou ja, uh, soort uh, gastvrouw, uh, dame, de, uh, uh, heer. Uh, wat, wat, hoe, hoe wil je eigenlijk dat we je aanspreken? Want het blijkt ook eh, pronouncing, het blijkt zich uh, toch een, een ding te zijn. Zijn we deze uitzending achtergekomen? Mm -hmm. uh, je mag mij alles noemen, zolang het maar met respect is. Um, ik ben wie ik ben, ik voel wat ik voel. Soms ben ik wat... Om het in hokjes te zeggen voor de mensen thuis. Om het wat makkelijker te maken, wat mannelijker... En soms ben ik wat vrouwelijker. Dus ik, I identify as queer. Hm. Dus dat is het hele overkoepelende van alles, als het ware. Ja, prachtig. Nou, van harte welkom. De uh, mic is all yours, om het zo maar te zeggen. Dus uh, grijp de microfoon en uh, neem het programma. Dat ga ik lekker doen. Bedankt. <laughs> um, voor de mensen thuis die niet weten wat drag is: drag is gewoon lekker je fantasie leven. Gewoon doen wat je wil. Uh, er uitzien zoals je wil en dat uiten naar de wereld. Uh, voor de mensen die het kunnen zien, zo ziet het er eigenlijk een beetje uit, maar uh, iemand anders op straat kan er heel anders weer uitzien en ze doen drag. Uh, ik identificeer mezelf als een drag queen. Je hebt ook drag kings, je hebt genderfluid mensen, je hebt clubkits, je hebt van alles. Dus alles is eigenlijk drag, alleen er zijn verschillende gradaties in drag. Ik ben een drag queen, zo kan je mij herkennen. Um, wat misschien leuk is om over mij te weten... Ik ben hier opgegroeid zoals uh, Ronald net al zei. Ik ben toen verhuisd naar Haarlem. Ik ben naar Amsterdam verhuisd. Ik woon tegenwoordig weer in Haarlem. Um, in Amsterdam heb ik de leukste tijd van mijn leven gehad... omdat daar eigenlijk het hele regenboogcommunity... altijd levendig en aan gang is. En um, Als je er zin in hebt... En, kijk, ik ben 23, dus ik ben nog volop aan het uitgaan. Dus ik ben volop in die wereld en echt in de scene en alles bezig. En dan is Amsterdam echt de beste plek. En daarom vind ik het ook zo mooi om een paar dagen in het jaar het naar Zandvoort te halen. Om gewoon die sprank, die magie naar dit dorp te trekken, is een van de meest magische gevoelens die er is. Afgelopen jaar hebben we ook lekker Winter Pride gehad, de eerste editie. En ik hoop dat we dat ook gaan doorzetten. Uh, want... Waarom alleen in de zomer? Je kan het meerdere keer in het jaar doen. Ik ga vaak genoeg naar Cran Daar heb je ook gewoon winter pride. Daar zit je met een cocktail aan het strand en zit je s'avonds in de club. En het is winter en daar is dan ook nog heerlijk weer. Want dan is het hier drie graden en is daar 25 graden. Dus Roy kwam er mee. Ik heb het ook wel eens vaker met Roy over gehad. Dat ik dan naar Cran ging. En mensen hadden zoiets van, jee, en Roy is dat verder gaan pakken allemaal. Uh, met andere mensen. En toen is er winter pride gekomen. Uh, wie dat allemaal verder georganiseerd heeft, weet ik niet. Maar ik ben heel blij dat ze het hebben gedaan. Want ja, in de winter is er in Zandvoort niet zulke hele grote feestjes. Uh, ja, dan kijk naar Anja. Wat, wat, wat is er in de winter eigenlijk in Zandvoort verder te doen? Ja, niet zoveel, inderdaad. Het is uh, wat, wat je een kusplaats verwacht. Het is, als het mooi weer is, kan je lekker naar het strand natuurlijk. Het zo, maar uh, qua feesten en zo is er niet veel te doen. Het, het gebeurt vooral zomers. Ja, ik beschrijf Zandvoort ja. altijd. In de zomer zijn we echt het feestdorp van Nederland. En in de winter zijn we echt van die Hoivork mensen. Die staan hem zo omhoog als je dan binnenkomt en ah. zeggen van: wat doe je hier? En ik denk dat. De mensen buiten Zandvoort ook een beetje dat idee hebben van Zandvoort. Want ik spreek wel eens met sommige nieuwe mensen. En die hebben, als ze hier komen wonen, heel veel moeite met in de community hier komen. Omdat het best wel gesloten lijkt in de winter vanaf de buitenkant. Um, dus vandaar denk ik ook in de winter dat het belangrijk is om het levendig lekker te houden. Dat we lekker weer een open community worden. En dat we gewoon de liefde uitstralen op elk moment van het jaar. Prachtig gezegd. Mooi. Ja, Ja. ja. Geweldig. Nou ja, de, we hopen dat de Winter er eraan bij gaat dragen inderdaad. En dat het een jaarlijks fenomeen gaat worden. En, uh, nu in ieder geval de zomer. Want uh, nog ja. niet over die... die zitten. Veel, koel, <laughs> jongens. We zitten veel te We hebben wel elke we maand, een maand de regenboog Ja, dat is wel Dat wel, ja, wel. Ja, dat ja, ja, precies. Elke maand. De laatste donderdag van de maand? Ja. Ja, de laatste donderdag van de maand. De vierde donderdag van de maand. Oh ja. Ja, je doet altijd vrouw, toch? Zo moet ja. je dat inderdaad laatste. zeggen. Ja, okay. ja. Hey, en je hebt ook lekkere muziek meegenomen, uitgezocht voor ons? Ik heb lekkere muziek meegenomen, dat klopt. Wij gaan zo direct luisteren naar... Uh, A Deeper Love bij Rita Franklin. Een lekkere klassieker. En dan heb ik ook een nieuwere meegenomen. Die heet Raining Fellas bij Todrick Hall. Uh, dat is een artiest uit Amerika. En uh, die persoon die dacht zo van... Ja, er is Raining Men. Maar dat is eigenlijk ooit voor vrouwen. Cisgender vrouwen geschreven laten we daar lekker een queer variant van maken. Dus dat is eigenlijk de queer version of It's Raining Men, Raining Fellas. Dus eigenlijk een parodie, op, of tenminste een soort doorontwikkeling... moet ik eigenlijk zeggen, op dat van The Weather Girls. Ja, het is niet nee. een parodie, want het klinkt wel echt heel ja, anders... Precies, maar ja. het is geïnspireerd daarvan uit... en het is gemaakt voor de queer community. Hm. Super. We gaan eerst luisteren naar... Aretha Franklin, A Deeper Love. deep love. Tijd weer ZFM. Taxi. Yes. Ah, take me to Finland Street, please. Right away, sir. Umbrellas, get your umbrellas. It's raining, fellas. It's raining, fellas. Get your umbrellas, get your umbrellas. It's raining, fellas. It's raining, fellas. Feel the thunder crashing like we crash a party, and the lightning flashing like the paparazzi. And the weatherman says we probably should take cover, but we're running outside to try to find a lover. Baby, fast, fast Tip some cash, cash It's raining dicks and ass, ass It's a fire Work. And it ain't even July Muscles falling from the sky If you wanna find a guy Get your umbrella Get your umbrellas, get your umbrellas Yes, daar zijn we weer. Uh, ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziek die ik voor jullie had uitgekozen. We gaan zo direct uh, overschakelen naar een telefonisch interview met Justin Hermsen, de jeugdpreidambassadeur van Amsterdam. Een van de. En dan ga ik lekker met hem kletsen, dan gaat hij uitleggen wat een jeugdpreidambassadeur doet en hoe dat allemaal in zijn werking gaat. Dus uh, daar gaan we nu naar overschakelen. Hallo. Hallo. Hallo, ben ik te horen? Je bent te horen, schat. Kan je mij horen? Heel oh, leuk. Hi, hi. Leuk dat ik in de uitzending mag zitten. Ja, schat. Hoe is daar? Ja, lekker. Druk, druk, druk vooral. Ja? Waar ben je druk mee, lieverd? Nou, ik uh, ben natuurlijk sinds 2019 ambassadeur voor de Youth Pride. Dat gaat in dat ik de jongerenorganisatie van Pride Amsterdam uh, mag vertegenwoordigen. Dit jaar hebben we een nieuwe Youth Pride ambassadeur gekozen op in Le Een mm -hmm. uh, Heel getalenteerde artiest die superveel doet voor de jeugdbeweging. Ja. En uh, ik draai dit jaar mee in een organisatie, dus dat is super tof. Oh super, want zou je onze luisteraars wat meer willen uitleggen over wat de is, hoe het werkt en ja. hoe je erbij terecht bent gekomen? Jeugdpride bestaat nu, nou ja, Youth Pride bestaat nu jaren jaar of vier, vijf. En dat is een het nou, idee van Marco Altena, die kwam er me eigenlijk mee. Oké, okay, maar waarom hebben we geen jongerencommissie? Want jongeren mogen ook trots zijn op wie je bent en uh, wie ze willen zijn. En uh, daaruit is eigenlijk de jongerencommissie gevloeid. En toen Pride Amsterdam heeft elk jaar ambassadeurs. Dus ik mag de ambassadeur aandraag, uh, aandragen. En toen was het zo: waarom is er geen jongere ambassadeur? En toen is er vier jaar geleden een uh, jongere ambassadeur-wedstrijd geïntroduceerd. En ik uh, was de tweede jongere ambassadeur. Oh heerlijk, super. Zeker. Nou, uh... Want elk jaar wordt er een nieuwe gekozen, als het ware. Oh. Oké, okay, en je, houdt, je behoudt je ambassadeurschap wel, neem ik aan, ook al wordt er een ja, nieuwe gekozen. Dus, uh... Dat is iets voor je hele leven lang. Ja, net zoals hier in Zandvoort. Ja, want um, wees welkom om volgend jaar ook eens keer lekker in Zandvoort te komen. Bij onze Pride at the Beach, wat natuurlijk onderdeel is van Amsterdam. Leuk. Ik weet nog, vijf jaar terug, toen ik ambassadeur werd van Pride at the Beach Amsterdam, dan. Was ik een van de jongsten die er waren, want ik was op dat moment. Hoe oud was ik? Ik was vijf jaar terug, ik ben nu 23. 17. 18. Ik was 18 toen ik erbij kwam. En inderdaad, zoals je zei, op dat moment, dat was net voordat je het Youth Pride kwam... ...er waren zowat geen jongere mensen, in alle bestuurs niet. Nee, inderdaad. Daar was inderdaad echt wel een lek aan. Mm -hmm. En uh, nu is dat uh, gelukkig een stuk verbeterd. En dat maakte mijn organisatie naar mij mee alleen maar mooier en inclusiever. Ik werd de ambassadeur toen ik 16 was. En uh, ik draai nu mee in de organisatie heel onze twee jaar verder. Dus... Uh... Oh heerlijk. De week is om dus week 18. En wat, wat, wat is jullie planning een beetje deze week? Uh, nou, we hebben heel veel uh, evenementen. Uh, niet grootschalige evenementen natuurlijk. Want met Rona houden we ons feestelijk bezig. Yep. Um, maar we hebben elke dag Pride TV. Dan doen we een en Out TV. Mm -hmm. uh, en daar zenden we live uitzendingen uit. Talkshows, uh, live optreders. Uh, uh, we hebben van hebben een, een dragshow show gehad. Youth Pride heeft afgelopen zaterdag ook een jongere evenement georganiseerd in de Pride Hotel aan de Wieboudstraat in Amsterdam. En ja, dat is allemaal natuurlijk ook in de stad superveel dingen te doen. Ik mensen graag willen zeggen, ga naar Pride.Amsterdam, ga naar evenementen. En dat is allemaal te doen als je niet weet wat er is, want er is echt superveel. Ja, want zou je nog wat meer willen vertellen over de Pride TV voor mensen die dat misschien niet kennen? Ja, Pride TV is een uh, initiatief eigenlijk uh, onder leiding van Salto. En uh, Pride TV wordt tijdens, Pride Amsterdam negen dagen lang uitgezonden. Uh, dat dus, was voor corona ook al zo, maar nu is het extra belangrijk geworden. Omdat dingen nu toch wat anders gaan in coronatijden helaas. En, daarom, en zichtbaarheid blijft enorm belangrijk. En dat mogen we echt niet uit het oog verliezen. En daarom speelt Pride TV een fundamentele rol bij Pride dit jaar. Oké, okay, super. Mooi om te horen. Echt ja, heel tof. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik ja, ga het zelf eens het opzoeken. Eens Sorry? leuk. Wat zei je? Helemaal leuk. Ga het eens uh, opzoeken, zou ik zeggen. Ja, ga ik zeer zeker doen. Wie weet kom ik altijd wel eens een keer langs. Um, leuk. <laughs> um, maar vertel een beetje meer over wie je als je zelf bent, want we weten nu wat je doet voor Pride, maar onze luisteraars zijn misschien ook benieuwd naar wie is Justin. Nou, ik ben Justin Hermsen, 18 jaar oud. Uh, ik kom uit het ik redenen in de provincie Utrecht. Ik ben op mijn vriendin uit de stad gekomen als homoseksueel. Maar uh, ja, labels vind ik toch een beetje achterhaald, dus ik doe mezelf ook oké, maar ik ben echt ervan overtuigd dat dit soort technisch fluïde is, maar dat is weer een andere discussie. <laughs> um... Mm -hmm. Ik, uh, ik uh, doe thuis superveel. Ik hou enorm van koken. Dat vind ik superleuk. Ik vind echt super oude oma. Maar ik vind dat echt heel erg tof om te doen. En uh, voor de rest uh, probeer ik me zoveel mogelijk in te zetten voor uh, de lhbt gemeenschap Heerlijk. En wat, wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Wat zou je graag willen zien in de regenboogcommunity? Uh, ja, wat ik graag zou willen zien in de regenboog-community. Uh, iets minder haten, nee, misschien, want binnen de regenboogcommunity kunnen we er ook nog wel wat van uh, uh, uh, uh, En nu uh, uh, allemaal beloofd lof uit natuurlijk, maar uh, laten we eens dus even inside ook uh, wat werk gaan richten. We uh, dat dus is zeer weer... zeker waar. Je komt zeker <laughs> ook wel vaak op de regulier. Uh. <laughs> <laughs> dus ja, dat zijn eigenlijk Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En wat voor werk doe je? Wat zijn je aspiraties? Wil je iets met Pride in je werk gaan doen later als je groot bent? Nou ja, ik werk nu met Pride in de organisatie, als production assistant. Dus die drie heb ik ik een show. super. Tuurlijk. Nee, ik vind de presentatie tv-wereld gewoon super tof. Maar ja, we gaan zien waar het schip staat. Als ik doe waar ik blij van word, dan zit ik alles best. Dus jij gaat een heel bekend producent laten worden? Nou, wie weet, we gaan het zien. Nou, laten we het hopen. Jij hebt mijn nummers gehad, dat is altijd handig. <laughs> nee, uh, we gaan zien wat de toekomst van het trajector. Ja, dat, laten we eerst maar even uit corona komen en uh, dan alle mogelijkheden yeah. weer aanpakken die er zijn. Um, Zeker. Jij hebt ook nog een nummer aan mij doorgegeven, wat je graag wil horen Leuk. op de radio. Leuk. Uh, wil je Leuk. iets vertellen over dat Leuk. nummer waarom je het nummer hebt doorgegeven? Ja, kijk, ik heb. Uh, mag ik het nummer al spoilen? Ja, je mag het nummer al spoilen. Oh ja, ik heb Born This Way van Lady Gaga gekozen en Marvel gepraat. Wat is nou het eerste waar je aan denkt? Wat is het eerste nummer waar jij aan denkt dat Sam Pride denkt? Ja, dat is toch misschien heel cliché, maar het is toch wel dit nummer. Ja, ja het was wel echt een moment Born This Way toen dat er uit in de wereld kwam. Zeker, zeker. En vanaf uh, toen is de wereld maar nog mooier geworden zoals die nu is. Ja. Zeker. Uh, Hopelijk dat deze belangrijke strijd doorgaan. Zekers. Nou, Justin, ik ga jou heel erg bedanken voor dit interview. Uh, ja, ik spreek jou sowieso binnenkort nog. En uh, dan uh, gaan we zo direct naar de nummers luisteren: Lady Gaga, ja, ja. Born This Way. En van Lil Nas S gaan we Montero luisteren. Ja, dus uh, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en uh, tot strakjes. Doei doei. Het betekent of je hem of A.M.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 Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and a God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making LA in Never want the niggas cussing my league. I wanna fuck the ones I envy, I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm no face, don't let you listen. If you've been in your garden, you know that you can. weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziek. Uh, toen straks spraken we al Justin Hermsen, de jeugdbreidambassadeur, en we gaan nu door naar Hans Goes. Dat is een theatermaker, producent, ondernemer en socialite uit Haarlem, op het gebied van de Regenboog. Hallo, hallo, hallo. Hi, schat. <laughs> Hi, Dallas, darling. Hi, lieverd. hoe staat het leven? Ja, goed. Ja. Ik ben kapot van, We, uh, van het drukke milkshake weekend. Drukke milkshake weekend? Was er zoveel oh, nee. te doen dan? <laughs> nee. Ja, jammer, dat zou gisteren geweest zijn. Ja, ik had er ook wel zin in. Ja, hoe is het bij jullie in Zandvoort? Uh, bij ons is het lekker. We hebben best veel mensen die naar Zandvoort zijn toegekomen. We hebben een paar kleine pop-up eventjes, want meer dan dat mag je helaas niet doen. Dus we houden ons heel netjes aan de coronaregels. En binnen de coronaregels proberen we het wel zo gezellig mogelijk voor iedereen te maken. Oh, heerlijk. Leuk. Ja. Het is mooi weer. Zeker. Zo. Ja, we, we, we zijn echt blij met het weer. We dachten eigenlijk dat het misschien zou worden zoals het vorige week was. Dus we hielden hm. ons hart al vast van oké, okay, dingen mogen niet doorgaan ja, en slecht weer. Ja. <hums> maar we hebben geluk. Hey, nou, maar schat. Ja. Vertel, wie ben je? Wat doe je? Uh, onze luisteraars kennen je natuurlijk niet. Ik wel. Maar hun willen jou ook leren kennen, denk ik. <laughs> ik ben uh, Hans Groes. ik woon in Haarlem al heel lang en uh, al bijna 30 jaar met mijn man Jos. En Jos is uh, onder andere voorzitter van het COC Kennemeland. En ik ben evenementenorganisator uh, uh, uh, en ik maak daarnaast theaterproducties en muziekproducties. Nou, dat is allemaal heel erg in een notendopje wat ik een beetje doe. Ja, want ja. zou je onze luisteraars wat over je producties willen vertellen? Want ik ben soms wel eens naar een van je producties te kijken. En die zijn wel echt machtig mooi, moet ik zeggen. Oh, ja, oké. Okay. Ja, ik heb uh, de afgelopen jaren een nieuw, uh, nieuwe productie opgestart. En dat is het No Labels Festival. Mm -hmm. En No Labels Festival is een uh, uh, um, mooi feest. Uh, zou het worden? Zou, zou, zou, het, zou het geworden worden? Uh, voor de LHBTIers, maar ook voor de bondgenoten voor de LHBTIers. En uh, ja, No Labels is eigenlijk in het leven geroepen. We willen niet meer in een hokje gestopt worden. We willen gewoon lekker vrij zijn, lekker zijn wie we zijn. Uh, ik wil zijn wie ik ben. En jij mag ook zijn wie je bent. Weet je wel? Dat is van die, die mooie Frederik, natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, mooi, uh, tenminste niet mooi in het nieuws is gekomen. Wat wij doen met No Labels Festival is op 11 oktober, of rond 11 oktober, de coming out dag, een, een festival organiseren. Maar helaas is dat het afgelopen jaar en ook komend jaar, gaat dat niet door vanwege alle maatregelen natuurlijk. Dus dat. En ik heb een theaterproductie gemaakt, voor Drags and a Funeral waar wij vanaf 2016, 2018 en 2019 door Nederland mee hebben getrokken en ik kan verkondigen dat wij in 2022, dus volgend jaar, weer met het prachtige gekke stuk gaan toeren. Ah en... super. Dan ben je weer welkom bij natuurlijk Dallas. Ja, want volgens mij was ik een was dat de eerste show of een van de eerste shows waar ik bij was. Ja, dat was een van de eerste shows een paar jaar geleden. Ja, de, de, de, de show is nog steeds hetzelfde neem ik aan of zijn er ontwikkelingen geweest of? Nee, nee, nee, nog niet. We zijn wel, wel bezig met een, uh, met een deel 2. Ja. Mag, mag nog niemand weten hoor. Oh, oh we hebben een primeur jongens. Nee, is cool. Is cool. En hoe die gaat heten, dat, dat, dat, dat moeten we nog even bekijken. Maar er zijn verlangen om, uh, om deel 2 te maken, de opvolger van Four drags en de funeral in theater. Ja, en dat, dat, dat, dat gaat over een aantal jaar natuurlijk pas draaien. Maar mm -hmm. eerst gaan we in onderhandeling met Theater de Liefde hier in Haarlem. En dan hebben we als het goed is deze week meer uh, uitsluitsel over. Mm -hmm. um, over dat we dan in maart, april 2022 een week lang hier in, uh, in Haarlem gaan staan. Oh heerlijk. En, uh, en heel Zandvoort is natuurlijk van harte welkom om te komen kijken. Hè? Met die hilarische voorstelling. Ja, Zandvoort mm -hmm. ligt natuurlijk heel dichtbij. Hey, yeah. Misschien ja. een leuk ideeje: Fortrex aan de Dallas. Hé? <laughs> eh? Oh! <laughs> Voor drags in een beach house. Ja, in een beach house. Oh, dat is een leuke. Dat is een goede titel inderdaad. Dan <laughs> dacht je naar het, ja, het strand. Leuke, het leuke van, van die Voor van die drags is dat uh, uh, ik ben helemaal geen drag queen. Ik ben een acteur. En uh, we zijn een clubje acteurs en een actrice erbij die, die eigenlijk vier drag queens spelen. Maar het leuke daarvan is dat, dat we heel vaak benaderd zijn door, door bedrijven, uh, uh, door kroegen, uh, uh, huwelijken, om als drag queen daar een bingo te presenteren. Of een karaoke te doen. hebben in het begin hebben we gezegd van... Nee, er zijn veel betere drag queens die dat kunnen. Uh, Dallas bijvoorbeeld. Uh, Dallas Angel en, en nog veel meer andere. Maar uiteindelijk um, bleef die vraag maar zo komen. Dus ik heb ook mijn eerste echte drag bingo gepresenteerd. Hoep ik, <lacht> ik vond het leuk. Drag is ook heel leuk. Uh, wel heel veel werk voor de luisteraars thuis. Het ziet er heel makkelijk uit altijd. Superveel werk. Heel veel werk. Heel veel werk. Ja. ja, voor een acteur, ik, ik snap wel dat mensen je benaderen... want voor een acteur, je, je speelt echt een machtig goede drag queen, moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Het is, het is, ik vind het leuk en ik vind het ook wel heel grappig... om, om een inkijkje te krijgen en te geven uh, uh, in die wereld uh, van, van drag queens. En uh, natuurlijk is er een hoop theater, natuurlijk is er een hoop nep... maar er is ook heel veel echt. En uh, wat we met die voorstelling hebben gedaan is... Uh, uh, ja, toch laten zien dat dat al die drag dat dat club die drag queen is ook echt gewoon familie van elkaar is geworden. Mm -hmm. en, uh, um, ja, en natuurlijk komt daar een gekke stukje bingo bij kijken om dan, om dan een, beetje, een beetje lol in te, in te, in, in, in te krijgen. Maar de, de, ja, voornamelijk de vriendschap tussen die vier drag queens die elkaar elke one-liner weer uitmaken voor Rotter Fist. <lacht> bij spreken, je, je voelt en je, je merkt daardoorheen dat, dat ze ontzettend veel van elkaar houden en, en heel veel uh, uh, aan elkaar hebben. Ja, het voelt heel echt. Exact, ja. En dat, dat ja, volgens mij is het ook in de in de drag scene tegenwoordig ook wel zo geworden. Lady Galore is doet fantastisch in Amsterdam. Mm -hmm. en die heeft ook een heel mooi imperium opgezet en uh, uh, uh, waar ze elk jaar mee, ook mee in uh, het ook weer Milkshake uh, opneemt. Ja, en dat is natuurlijk top. En het is zo veranderd de laatste tien jaar, die drag weer. Want het was in het begin nogal vals naar elkaar toe, maar nu is het veel meer vrienden onder elkaar, vriendschappelijker, en ja, we helpen elkaar een beetje door het best wel zware leven heen. Ja, klopt. Het ja. is maar net wat je zegt. Dus tien jaar terug was het heel erg anders. Ik doe het nu bijna zeven jaar, dus ook al een tijdje ga ik mee. Ja. Uh, het is echt heel erg veranderd. Het, het, het, het stigma van, oeh, queen, dat is er een beetje vanaf. Uh, ja. Nu vinden mensen het cool als je drag doet. Dat, dat, ja. dat, dat, dat is wel heel anders dan het ooit was. En dat bedenken mensen zich soms niet. Maar het is wel heel grappig. Dus het is leuk dat je dat noemt. Hé, hey, maar Hans. Ja? Uh, jij hebt een nummer voor ons uitgekozen... dat jij graag geluisterd wilt hebben zo direct. <laughs> ja, geweldig is dat. Volgens mij is het een plaat uit 1981. En toen was ik uh, 15 jaar oud. Mm -hmm. En toen zat ik nog zwaar in de kast. In 1981. En, en dat duurde nog 10 uh, nog, nog jaar... Ik ben pas in 1991 uit de kast gekomen, maar toen ik 15 was, wist ik natuurlijk al stiekem beetje dat ik, dat ik op, uh, op mannen viel. Ik uh -huh. kwam daar ineens dit nummer op, bij Top Pop voorbij. Oh. Ik vond het spannend, ik vond het grappig, ik vond het mooi, ik vond het een lekker disco nummer. Maar ik had eigenlijk nooit, nooit, nooit begrepen dat het uit uh, de gay scene in New York uh, afkomstig is. Maar oh, dat wist ik dat ook niet. Uit, ja, ik, ik nee. moest heel eerlijk toegeven, ik moest het nummer opzoeken, want ik kende het niet. Maar ik nee, was er ook nog niet in 1980. Nee. <laughs> dus, I give myself a free pass for that. Maar ik ga jou heel erg bedanken voor het interview. En ik wil graag dat jij de luisteraars aankondigt naar welk nummer we gaan luisteren. Oh, heerlijk. Mag ik dat ook eens doen? Ja. Dames en heren, lieve Zandvoorters, happy pride. Jullie gaan nu luisteren naar Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off Of You. Beep, <laughs> beep, Zijn we weer in de lucht? Ja. Uh, ik had het net met Anja en Ronald over, over, over iets heel grappigs: we hadden het over uh, LP-platen. En singeltjes. En singles. En dan merk je echt het leeftijdsverschil. Want toen ik jong was, was er nog net een cassetteband. Ja. En dat, dat, dat was echt twee jaar nadat ik was geboren, was de cassetteband eruit. Dan kreeg je de Walkman en de CD's. Uh, ik ben ook heel blij dat we van die cd's af zijn... want die dingen gingen altijd kapot. Ja. Uh, maar ja, ja, ik zal er erg bij zijn van... Hè? <laughs> dus, uh, <laughs> ja, dit, dit, dit, dit waren verhalen over 33 toeren en 45 toeren. <laughs> en voor die tijd had je zelfs nog 78 toeren. Maar goed, dat was ook voor mijn tijd. Ja, dat was tijd, echt dat ook was nog voor mijn tijd. Ja, uh, <laughs> ja, ik zit echt te luisteren en ik denk... ze hebben het over auto's of zo. <laughs> nee, nee. nee. <laughs> Ja. ja, er zit uh, inderdaad een verschil van generatie hier. Ja, precies, ja. En uh, nou, Cor als technicus weet er ook van alles van natuurlijk. Want we hebben het over, uitvoerig over de maxi-singles gehad natuurlijk. Die, uh, die, die vroeger plaatsvonden. En dit was inderdaad een, een, een nummer uit uh, ja, ook, ook inderdaad mijn puberteit. Ik was iets jonger dan Hans, die je net aan de telefoon had. Mm -hmm. En uh, uh, ja, wat, wat, wat, daar heb je het eerder net even over gehad over de clip die je toen had. En uh, naast deze zangeres stonden twee uh, leather guys. En uh, uh, nou, dat was altijd wel erg grappig. Die hadden een klein choreografietje, maar dat sloeg het echt helemaal nergens op. Dat was zo heen en weer wiegen. Met hun knuisten en vuisten gebald, zodat die spierballen een beetje goed uitkwamen. En meer was er niet. Dat, dat ouderwetse macho gedoe een, een ja, beetje. Ja, ouderwetse machos. Weet je, een beetje aanlaat de Village People uh, yeah, uh, yeah. gebeuren. Ah, dat, uh, dat ah. Het ziet er leuk uit, maar meer dan dat is er eigenlijk dan niet heel veel, denk nee, je. Ze zongen ook niet. <laughs> dat uh, ze stonden erbij omdat ze er leuk Dat is Dus ja, de mensen heb ja. je ook nodig. Ja. Uh, ik kijk er ook heel vaak naar als ik naar een concert ga en er staan mooie mannen tussen, tussen de dansers. Dan zit ik vaker naar die mannen te kijken dan naar degene die aan het optreden. Het is heel <laughs> erg hard. <laughs> Ik noem het nog dat altijd mijn verlaten tienhormonen. <laughs> Oké, okay, ja. jongens. We zijn er weer. Nu we zijn we. weer. We zijn er weer. <laughs> ja. Het is het laatste uur, hè? Dallas draait door. Ja, Dallas ja, draait door. Het draait, het draait gewoon door. Ja, meestal is het dubbel D en dit keer is het triple D. Dus uh, <laughs> ja, <laughs> ook leuk voor de verandering. We zijn al bijna weer aan het eind. Dat gaat best snel nog, moet ik zeggen. Heel snel. Ja. Ja. ja. Time Flies van Juizing van heet dat uh, inderdaad. Ja. Ja, hoe, kijk net... je, hoe kijk je erop terug op je eerste uur uh, radio uh, maken? Nou, we hadden het er net nog over dat ik het normaal gesproken... sta ik met de microfoon in mijn hand voor mensen. Maar uh, omdat het dit jaar niet kan, kwam Ronald met het hele toffe idee... met Anja om mij uh, op de radio te zetten. Uh, uh, het bevalt me. Vind ik het lastiger dan voor mensen staan met de microfoon in mijn hand? Ja, dat wel. Uh, je, hebt, je hebt niet zoveel feedback van het publiek. Dus ik ben heel blij hmm. dat deze twee mooie mensen tegenover me zitten zodat ik een beetje kan volleyballen, en een beetje kan katen, en een beetje kan zien en terugkrijgen wat ik zeg. Yeah. Um, want met een live publiek is dat toch heel anders, moet ik zeggen. Ja. Yeah. Vertel yeah. even over je allereerste keer. Want je had het, uh, zeg maar de allereerste keer dat je een ervaring, uh, je, je podiumervaring hier op Pride of the Beach had. Uh, gebeurde er ook? Nee, dat was niet de eerste keer, maar je hebt de ervaring gehad dat een artiest helaas niet kon komen opdraven. Daar gaan we even niet over, over we hebben. ga niet over, zeggen wie. Nee, precies. No naming. Um, maar uh, toen overkwam je dat je... Uh, nou, vertel even de anekdote. Uh, ja, ik had in één keer een gat van een half uur. En een half uur lijkt niet heel lang voor sommige mensen... maar als je een podium <lacht> aan het presenteren bent... is een gat in één keer van een half uur echt een huge tijd. Het is echt alsof er een eeuw voorbij gaat. En dan zit je echt bij jezelf te denken... wat ga ik doen? En dan moet je improviseren. Dus ik heb gewoon mensen op het podium geroepen om te interviewen. Mensen die er leuk uitzagen. Kindertjes. De dollies van Dolly Bellefleur waren er ook. Dolly Bellefleur was er volgens mij zelf niet, maar dolly's wel. En die zagen er heel leuk uit. Dus die had ik op het podium geroepen. En dat was constant improviseren. Dus als er iets misgaat en je hebt mensen om je heen... ...vind ik het altijd makkelijker om mezelf te redden. En als ik dan in een microfoon moet praten op een radio... ...dan heb ik wel zoiets van... ...oh ja, wat ga ik nu zeggen? <laughs> mijn brein moet net iets meer gaan tikken bij dit... ...dan bij een live event. Ja, ja precies. Maar vind je het leuk om te doen? Ik vind het leuk om te doen. Het, het is echt een ervaringrijker. Ja, wat gaaf. Nou, het, uh, wij vonden het geweldig dat je hier... Zeg maar als uh, afsluiter van 5 uh, ja, uur Rainbow Radio. 5 uh, uur Rainbow ja, precies, Radio. Uh, was, ja. Nog twee minuten. Uh, nog twee minuten? Yes. <laughs> nou, en dan gaan we afsluiten. 20 gaan we afsluiten. Ja, wat ja. uh, nou Lieve mensen die luisteren, dit was Dallas Draait Door. We gaan zo direct lekker luisteren naar een nummertje van Lady Gaga nog. Dat heet Boys, Boys, Boys. En bij deze wil ik ook nog André, uh, Ronald. Sorry, Ronald <laughs> en Anja. De man van Ronald heet Anyways, we gaan naar de muziek luisteren. Precies. Heren, DJ, thank you. En <laughs> dankjewel you. voor de techniek. Yeah. Heel de heet. Is dit. Rainbow Radio Zandvoort.